Bij een vuurgevecht bij het Amerikaanse consulaat in de Saoedische stad Jeddah zijn twee mensen omgekomen. Het gaat om een bewapende man die aankwam bij het consulaat en een beveiliger. Er zijn geen Amerikaanse staatsburgers omgekomen, dat meldt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Over het motief is niets bekend.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 Gisteravond werd de verkeerswethouder op de vingers getikt met een motie van afkeuring. Die werd uiteindelijk verworpen. Het experiment loopt nog een kleine maand. Er komt een burgerforum klimaat. Dat heeft de Tweede Kamer besloten. In het burgerforum kunnen 175 willekeurige burgers meepraten over het klimaatbeleid. In de Kamer klonk ook kritiek, omdat gevreesd wordt voor een mislukking als er niets met de adviezen gedaan wordt. Het project moet in maart volgend jaar starten. Het weer, het is bewolkt deze nacht en in het westen kan er ook een bui voorkomen. Het is zo'n 16 graden. Morgen is het bewolkt met in de middag op veel plekken buien. Met in het zuidoosten ook kans op onweer. Het wordt ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. ZANG The truth is that a man or Juana, man? I'm wondering why she ready to go like Wanda then. When we met, you was a V like Monona, man. Now you in a fear running plays like Donovan. McNabb. nab before you get in the cab. I traded my cash just to take it back to last summer, man. You remember when you was my sweetest? Your home and my call you beasts, Pieces Cause it's no wrong way to do you know what She turned around, giggled, said you so nuts But nowadays hey, we hey. acting way too grown up Like how your hey, ex-girl hey. get that new number The rumors hey, were hey. so numerous For sticking by me I had to give you two thumbs up And that's why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 Malo de una vez, dile que tu eres mi mujer, que aunque yo soy un infiel, el que se va pa'l carajo, es él. Yo sé que te quilla ahí que estás llena de odio, por eso que tú te vas con otro. Cuando tú me dices que a él lo quieres, es porque yo ando con mujeres, no de boca el que te sofoca, yo sé que él como yo no te choca, te gusta tanto que te pone loca, bájale do a la tóxica celosa. Así que te pasa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 Another day is gone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 I'm Het zet. van Zon, Zee, Zandvoort en zomerhit Dat is zo zo lang voel mijn benen niet, maar alles zie geen mijn energie. Is la par bien Realiteit, nee geen fantasie. Vieren ja vieren het leven pura, la parrilla muda. Una sola vive la la moda. Con el tiempo aprendí quién soy yo. Het me niet interesseert, maar wat weet ik? Geef aan de jongen.